Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van de NOS op 3. De dader van de tram -aanslag in Utrecht is een Nederlands paspoort kwijt. Kukmen T ziet een levenslange gevangenisstraf uit. Hij opende in 2019 het vuur op passagiers in een tram in Utrecht. Drie mensen kwamen daarbij om het leven. De IND kan een Nederlands paspoort van iemand met een dubbele nationaliteit afnemen, als diegene een gevaar is voor de veiligheid van Nederland. T had een Nederlands en Turks paspoort. Het intrekken van zijn nationaliteit heeft geen invloed op zijn straf. Die blijft hij in Nederland uitzitten. Dierenartsen trekken aan de bel. Ze zijn met te weinig voor het aantal huisdieren in Nederland, schrijft RTL Nieuws. Die is sinds corona toegenomen met 2%. En het aantal dierenartsen is gelijk gebleven, ongeveer 4400. Daarnaast speelt volgens hen mee dat mensen vaker dan vroeger naar de dierenarts gaan. En ook verder gaan qua zorg, bijvoorbeeld chemotherapie voor hun hond of kat. Verschillende praktijken hebben inmiddels een patiëntenstop. De Albert Heijn heeft pakjes Noordzeewater, die pas net in de schappen lagen, uit de verkoop gehaald. Dat komt omdat social media een bericht rondging over de verpakking van het product. Die is helemaal niet duurzaam omdat er plastic in zit. De producent zegt dat ze weten dat de verpakking niet perfect is. Maar ze geloven wel dat zeewater drinkbaar maken iets van de toekomst is. En ben je een koukleum, dan ga je deze herfst en winter niet fijn krijgen in zwembaden. Tegen Omroep Gelderland zeggen ze dat ze vanwege de stijgende energieprijzen echt actie moeten ondernemen. Dus badwatertemperatuur naar beneden, de douches iets korter zetten, de omgevingstemperatuur van het lucht iets naar beneden. Harder zwemmen dus op warm te blijven. En de prijs van het toegangskaartje, die gaat ook omhoog. Deze zwemmers hebben dat er voor over. Alles wordt duurder en uh, ja, dat zit er wel in. We doen het ook voor onze gezondheid. Dan moet er maar een beetje meer betaald worden. Dat is dan jammer. Zolang we het kunnen betalen blijven we het wel doen. We wachten het maar af. En dan nog het weer. Vanavond is het lang warm. In het zuiden valt lokaal een bui. Later vannacht ook op andere plekken in het land. Morgen vooral zondag, dan tussen de 22 en 27 graden. FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaandstad, is een ongeluk gebeurd. Tussen Amsterdam Buitenveldert en Amsterdam slotenmeer is de vertraging een half uur met zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Race Radio.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 Allemaal dus gewonnen door de heer Max Verstappen. Reciterend tegenwoordig in Monte Carlo en Monaco. Ja, ongelooflijk. Uh, ja, want hij heeft de vierde overwinning op een rij. Maar ja, dat zijn er zijn niet... er ook niet veel die Zo. dat kunnen vertellen, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet. Vier op een rij. Dat uh, zal wel eerder gebeurd zijn. Want helemaal hmm. reed natuurlijk ook. En ja, denk ik ga wel weer even terug naar de periode dat uh, Nigel Menzel in 1992 wereldkampioen ja. werd. Die ja. had er vijf op een rij. Ja, en dus, uh, uh, ja, Kekker Rosberg... Uh,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 Nou, dat laten we het. Zullen we kunnen, ja, alles Maar We gaan er niet kan, vanuit gaan? Maar we gaan er niet vanuit. uit. Nou, we hebben net uh, even gekeken samen naar de prijsuitreiking. Die was uh, geweldig natuurlijk. Ja. Eerst de Helmers en toen uh, geknuffel, of daarvoor nog geknuffeld met zijn vader. Mm -hmm. Die er, er gelukkig weer bij was na een uh, coronabesmetting. Uh, mm -hmm. hij, hij, hij vertelde net nog dat hij op uh, vrijdag en zaterdag knalend tastend voor de televisie zat. En dat hij er niet bij kon zijn. Maar uh, dat hij heel blij was.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 er lopen zo dadelijk een aantal handtekeningen. Ja, ik zag ja. aan in nou, hij, hij was al BZ'er. Een bekende standvoerder ja. natuurlijk. Maar uh, nu is hij een, een, een BW. Een bekende wereldburger. De, ja. Dus dat is wel leuk. Nou ja, Hans Beun verschijnt nog op de, op de, bij de prijzen Dat is niet Heineken. schaker. Nee, niet de schaker, maar wel een van de hoge pieven bij, uh, bij sponsor uh, Heineken. Ja. Uh, wat wel opvallend was, dat uh, David Molenbrug heel snel is. Heb je, dat, heb je dat nog gezien? Ja. Want hij dook direct weg. Ja, hij was uh, meteen. Toen het zo voor je ja. weggekomen. Dat was heel erg leuk om te zien. Ja, ik ik probeer hem ook uh, nog even te pakken te krijgen, ja, David, ja, leuk. Want ja, het ja, zou proberen. wel leuk zijn als we ja, hem nog, uh, nog even in de uitzending zouden kunnen krijgen. Ja, want dat, dat is uh, leuk. Nou, ja, je kan hem gewoon bellen. Ja, dat vind ik misschien wel leuk. Ja, tuurlijk. Uh, ik heb het even netjes aangevraagd via de woordkoord. Heel goed. De, heel de heel Via de heer Sands. Nee, dat ja. komt helemaal goed. En, uh, ja, gelukkig was de hele familie van verstappen. Dus zijn moeder, mm. Sofie mm. en zijn mm. zus, uh, mm. naam even ontschoten. Victor maar Victoria. Victoria, Victoria de uh, de Kelly uh, Piquet. Ja, en, en natuurlijk Kelly Piquet, zijn ja. vriendin. Mm -hmm.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 Ooit is de familie Verstappen heel stiekem in buitenspel geweest. Ja, okay. ja dat is dan alweer een hele tijd terug hoor. Maar ze hebben nou, eerder e e e e ook wel gegeten hoor, in, uh, in Dorren. Ja, dat was bij uh, Evi. Ja, inderdaad. Die, uh, die bij huid. Evi. En, uh, toen ze helemaal achterin gaan zitten. Dat ze niet uh, direct herkend werden en zo. Uh, maar ja, dat moet natuurlijk kunnen. Ik bedoel, uh, maar als ze helemaal vooraan gaan zitten. Dan, ja, dan, uh, dan, dan, dan staat dan dan het ineens zwart van de mensen. Ja, ineens zwart van de mensen. Dus, uh, maar het, het, het is niet makkelijk van Verstappen hoor. Dat hij kan eigenlijk geen stap zetten in Nederland. Uh, nee. uh, zonder herkend te worden en uh, dan ook aangeklompt te worden. S -s -s weet je Daarom we... is hij zo blij dat hij in Monaco was. Ja, weet je waar mij dat aan doet denken? Aan de, nou, aan de hoogtijdagen Heb van Doemer... Nee, ja? nee, nee, nee, aan de hoogtijdagen van Doemma, dat Hennie Vrienden uh, ook op een gegeven moment uh, overal uh, ja? moest onderduiken. Nou, ik had hem niet herkend hoor, waarschijnlijk. Nee, Henny Vrienden niet, maar ook Ernst Jans en uh, Jan Hendricks niet. Als dus ik nee, nee. het verhaal van René van Kolen mag geloven, was dat ongeveer dezelfde soort taferelen. Het was origineel gebeurd. Dat ze dus ja. eh, ergens bij zo'n een of andere. Ja. ja, wat was het? Een buurtclub. Uh, dat ze door het, ja. door het luikje naar achteren. om de venster ja. te ontlopen. Een nou, van de redenen zoiets... dat ze gestopt zijn toen, hè? Waarschijnlijk. Door denk ik denk het wel, ja. ja dat zie ik, maar wel, dat wel, ik ja. met uh, Max stappen niet zo 1, 2, 3 gebeuren. Nee, maar, nee uh, die gaat nog wel een paar jaar door, hopelijk. En uh, hopelijk gaan we er in Stanford nog meer van genieten. In ieder geval volgend jaar, uh -huh. 2023. En in november wordt bekend. of ook 24 en 25 dan nog een race in Stanford is. Uh -huh. Ik kan me maar niet voorstellen dat het niet zo is, maar. Uh -huh. uh, ja, je weet het niet, met de opkomst van uh, de goed betalende steden zoals Los Angeles en, en uh, nou, Miami al vorig jaar al natuurlijk. Maar uh, ja, die, die, die leggen gewoon uh, tientallen miljoenen neer, ja, uh, en als, wij als niet, het liggen, niet meer is. Wij leggen gewoon een bescheiden en, vier. Uh, en, ja, wij kunnen net, uh, tenminste wij, voor uh, so, uh, kan net eigenlijk een beetje rondkomen. Mm. En uh, ja, kunnen niet bouwen op steun van uh, de, de overheid. overheid. Gelukkig was Mark Rutte dus ook niet aanwezig.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 Tientallen miljoenen uh, overheidsgeld vrij om dat te organiseren. Ze zien de kracht van de, de marketing, en uh, maar ja, helaas zien ze dat in Nederland niet. Nee. En, uh, nee. ja, ze doen meer aan vrouwenvoetbal dan aan de Formule 1. Uh, dus, uh, het, ja, en, en, en aan de andere kant, ik kan mij aan een uitzending van de Kant nog als jou herinneren uh, toen wij dat uh, hoorden dat ze bij, in Las Vegas gingen ja. rijden. De collega Stuy, die dan de opmerkingen maken: van nou ja, misschien laten ze David Copperfield de wedstrijd af. Ja, ja, ja. <laughs> en dat in denk ik, twintig auto's ineens verdwenen ja. zijn. Ja, dat zou wel Misschien zijn. In Nederland als er, een, als, klok. Als, als er een donkere vrouw gaat, uh, in de Formule 1 mee gaat doen. Zij denken? Nou, dan komt ze in Nederland wel uh, over de brug, denk je niet? Hm. Nou ja, ik ga daar verder niet op in. Maar goed, uh, ja. ik, uh, ik ga dus door. Ik, uh, er zo vandoor. Ik kom straks nog bij je terug, ja. Ja, ja even te horen hoe het, de, kleine, uh, de thermometer hangen weer even in het ja, centrum van Zandvoort. Ja, een in sfeerimpressie uit de Halterstraat, want daar zal het nu ook uh, in alle kroegen uh, groot feest zijn waarschijnlijk. Ja. En uh, ja, normaal loopt het rond een uur of negen, half tien dan helemaal vol uh -huh.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 Ga naar het Gasthuisplein ook eventjes. Ja, ah, het Gasthuisplein is, naar, is natuurlijk een goed idee. Ook, uh, daar is te doen. Ook daar is iemand die... Birgit is het uh, ja. leuk om... Uh, Lijkt mij wel. Dus ja, nee, ik daar zou bijna het, zeggen... Uh, daar is ruimte zat. Ja. Daar is ruimte zat. En, en misschien gaan ze dat vanavond ook wel doen. hoor dus Ze proberen het af te sluiten allemaal. Ik zou bijna zeggen... Als daar nou eens een uh, Formule 1-coureur... daar naar het wapen van zand wordt... moet je eens kijken hoe snel uh, de, nou, de, als de familie, is. als jullie uh, Verstappen daar een biertje gaan drinken... Ja. dan worden daar ook druk, toch? Ja, met een Heineken. Zou dat ik... Met een Heineken, ja...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 you still think I'm pretty my favorite song the one from friends it's the same as mine who would have guessed Now a day goes by without a text but I wait for 30 minutes before I react I'm showing you the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 dan nog eentje in dorp en dan moest de, een, een, een, een officier van dienst van de brandweer die moest om vijf uh, overal of twaalf de politie assisteren op de boulevard banane in het dorp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 En uh, verder gaan nog de ambulances voorwaarden scheppend zoals dat heet naar Zandvoort. En dat betekent dat er uh, dus extra mensen en materiaal richting het dorp worden gestuurd voor het geval dat. Ja, dus, calamiteiten uh, weet je, de, dat kunnen we nooit uh, van tevoren inschatten. Maar het is altijd nee. handig als je ze een beetje achter de hand hebt uh, staan. Ja. Precies, en dan, uh, want het is toch altijd vanuit Haarlem naar Zandvoort: er is toch altijd uh, 8 tot 10 minuten aanrijdtijd voor ambulances. Tenminste, als ze van de torst zelf moeten komen. En dat betekent dat, uh, nou ja, dat, uh, dat is een enorme tijdswinst als die ambulance al in Zandvoort is. Dus, ja. Uh, ja.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 Ja, nou ja, dat, uh, dat was ik toch al van plan. Maar uh, we gaan straks uh, ja, uh, even dit zeggen. Dan gaat Hans Botman nog even uh, vanuit zijn eigen huis nog even kijken hoe de stemming uh, erbij hangt in het dorp. Maar ik denk dan dat daar uh, wel een oranje feestje aan het losbarsten is, zo denk ik. Dat denk ik wel, ja. zie ieder wel op de webcam zie ik de grote massa mensen het circuit overlaten. Dat is een ja. beetje jonger eigenlijk, omdat er natuurlijk nog een race van de Formule 2 is. Die uh, ongetwijfeld ook heel spectaculair zal zijn. En er komt natuurlijk nog een... Uh,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 Helemaal goed, uh, we gaan uh, verder. Hier is Brian Adams met Run To You... De Klee Inzalf Voort. Race Radio. Race Radio.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 En Baltasar, voor de mensen, die komt uit België. <totstuken> Balthazar met losers, maar of er ook uh, verliezers uh, zijn vandaag, uh, dat weet ik niet. Um, ja, we kunnen helaas uh, de inmiddels bekende wereldburger David uh, Molenburg niet te pakken krijgen, maar uh, wellicht wel als de schaduw, en dat is de woordvoerder van diezelfde gemeente. en toevallig ook nog ex-collega van, uh, van deze omroep. Dus dat is Walter Sans. Goedemiddag. Hallo, ja, goedemiddag. Ja.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 Ja. ja, het is echt ontzettend leuk. Ja, eh, hebben jullie eh, nog noemenswaardige problemen als gemeente Zandwoord nog ergens? Eh, zijn jullie die tegengekomen of valt dat wel mee? Eh, nou ja, weet je, ja, de, de instroom die is echt heel goed verlopen. Hm. Uh, dat had het had er misschien ook weer te maken dat het natuurlijk de race pas om drie uur was. Dus het is eigenlijk best uh, gelijkmatig gegaan. En ja. We hebben toch wel gemerkt dat mensen heel vroeger waren. Dat, uh, dat ook wel weer. dus Het is heel grappig, dat was een hele club die echt eindelijk meteen vanaf het begin was. Hm. En daarna kwam het inderdaad langzaam verder op gang, maar... Ja, joh, het is dat uitverkocht huis. Het zat helemaal vol. Ja. En, uh, en nu, en dat is natuurlijk ook leuk voor de, de Zandvoort. Dus over het kwartier uh, is, de, is de airshow uh, te zien vanaf de boulevard. Ja, ook dat nog. Dus, dus, ja, dus dat krijgen we ook nog bij. Ja. En, uh, en ik zie, als ik hier naar, uh, naar de uitgang kijk, mm. zie ik een, een, een grote stroom richting uh, Van Spijkstraat gaan. Ja. En de andere kant, en die is misschien nog wel groter, dat zijn allemaal mensen die richting uh, Boulevard Strand gaan. Ja. Dus die zullen ongetwijfeld ook nog even van. Uh, in ieder geval de airshow bekijken en ook nog van beyond wat dingen zien en misschien nog even content te pakken of wat ook. Ja. dat is helemaal leuk. Ja want het weer is oké okay, denk ik, het betrok eventjes, maar goed, de mensen dat is ook een beetje het uh, idee. We zaten even, ja? even te kijken of er geen zeedamp zou komen. Nou, nou ja goed, dat mag geen naam ja. hebben, maar ik denk dat het ook wel slim is geweest wat jullie gedaan hebben om de mensen op die manier het een beetje te spreiden, ook via de boulevard. hè?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 dat leuk? Ja, nou Ja, ik zit er eigenlijk aan te denken, want ongeveer uh, twee jaar geleden, dat was ook uh, begin september, mm. hebben we nog met Feline zitten praten. Ja, nou, dan komt hij ja, nog een ja, keer. Dan komt het goed uit. Ja, Oké, okay. hoi. hoi. Ik weet dat ik het maar moet begaan. Ho, ho, ho, ho, ho. Het is niet zo dat jij iets hebt misdaan. Ik stond aan, het kwam hard, alles het alles zwaar.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 hard, alles hapert, alles zwart. Zo heb ik onverweld een beetje stiekem een halve alternatieve VM er doorheen lopen trappen bij deze ra raceradio. Maar goed, dit had ook een reden. Want Walter Sans en ik hebben ooit dit nummer van Verlina geadopteerd. Maar er is verder nooit meer wat uitgekomen. We gaan nog even voor de laatste maal naar mijn compaan van de afgelopen dag. Hans Botman. Want jij staat nu weer in het centrum, heb ik begrepen. Ja, ik sta hier op een vertrouwde plek in de Hollenstraat. Boven de zaak waar ik woon.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 Ja. Het lijkt wel zo'n uh, ja, uh, bevrijdingsfeest weet je, Ja, ja dat, uh, nou ja, dat is ook wel een uh, vorm van uh, bevrijding, denk ik toch? Kijk, de muziek van uh, Chin Chin. Hm? Helemaal goed. En dan aan de andere kant, is bij anders, daar staat de muziek nog iets harder. <laughs> hoor je nog iets beter? Ik weet niet of je iets van meekrijgen. Nou. Ik hoor wel Hoi. wat, maar uh, zijn ze tegen ja. elkaar aan het opbieden wat uh, betreft de geluidsdagen die we hebben uh, in dat opzicht, ja, of niet? Geloof maar, ja, dat is gewoon een hele kware nummer dicht. Het zijn alleen maar en zo. dus iedereen staat aan het dansen. moet zijn dat de gemeente het goed heeft opgepakt. hoor. Ze laten jongeren ja. met soort vuilniszakken, met zo'n ring, weet je wel. Dat mensen hun glazen daarin kunnen gooien. Ze er zelf van tafel, of er is niet zoveel. Troepen uh, uh, uh, in staat. Ja. Maar uh, ik moet zeggen dat. Uh, ja het is nu, laat, het is nu? 10,5 uh, of zo? Ja. Zes. Ja. ja, en de is het nog tamelijk rustig. Maar ik denk dat we rond de uur 8, 9. Ja, gaat het los? Heel veel vol staat. Ja. En uh, dat kan wel ook wel eens voor uh, gevaarlijke situaties die ook zorgen. Ja. Nou, maar we hadden dus inmiddels al het van alsof, de mensen ook naar de, de Bakstuinplein gaan. Bij het Water- en Zandvoort. Daar is ook nog alles te doen, die giet, die dit en alles. Dus, ehm, maar, kijk, die Alpenstraat, die heeft natuurlijk een enorme aantrekkingskracht. Ja. Iedereen, iedereen wil daarbij zijn. En, uh, ja, dat kan niet. Uh, er is hadden weggeloofde buitenbars, etc. Die gelukkig uh, wel om, uh, om 11 uur dicht gaan, die bar. om uh, Sorry, om, uh, nee, 12 uur gaan die, uh, nee, 11 uur gaan die bar dicht. Dus en om 12, om 12 uur gaat de. Uh iedereen een beetje weg zijn, dus een dus, ja, ja. en om één uur sluit alles. En dan hoor je de muziek ook niet meer. Uh, uh, kijk, ik ben er niet vier dagen gewend. Ik ben niet anders gewend nu, dus uh, ik ken alle... Je moet afkicken voor je, denk ik. Ja, ik ken alle feestnummers uit mijn hoofd. Van een bootje op door de Amstel vaart. En ik ben een bootje dat door de Amstel dus dus ligt ik nog Amstel, weet ik. Uh, ja. Al die... Uh, nou, ik wil niet zeggen kutnummers, maar die slechte nummers, die krijg ik allemaal gehoord. Hè, hier, dus, ja. Maar, <laughs>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 van uh, Tommy van Anders, uh, die zegt ook, oh, nou, dit is een enorme opkikker voor de horeca mensen, dan voor die het uh, toch een hele tijd, heel erg lange voor ja. Maar uh, hij zegt ook, oh, we kunnen nu uh, redelijk uh, de winter doordekken. Goed! Maar het, wordt, het, het blijft nog lang onrustig nodig. Ja, ik uh, vond het reuze leuk, we gaan afsluiten. En ja. tot, uh, nou ja, ik weet het niet. Misschien dinsdag met de Sportingus weer. Dat kan toch wel zo? Voor mij zijn ze er wel drie: uh, ja. Frank en Tino uh, en, uh, en. Ger. En uh, Ger en, en ik. natuurlijk vier. Ja. Uh, dus uh, dan kom ik met mijn sportbochtje. Ja, is dan goed. Blik, dan blikken we nog wel even terug op zo'n voor Ding. Oké. Okay. Hey, hartelijk ja, dank. Ja, ja, hoor. Ik vond het uh, heel gezellig met je jongen en uh, we hebben daar. elkaar. Ja, is goed. Dat was Hans. En ik sluit af met een nummer van Artistiek. En dat is een DJ-producer die, naar mijn idee, daar niets zou misstaan staan vanavond. En vandag, vandaag aan het eind van de Dutch Grand Prix. Wat mij betreft, graag tot dinsdag eh, in de Kant Nogval En anders komende donderdag weer in de Alternative VM tussen 7 en 10.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 Op de A10 de ring van Amsterdam staat bij Amsterdam-Sloten meer een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Tot zover de